Twee uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Jemen heeft president Hadi een aantal generaals en vier gouverneurs ontslagen. Onder hen zijn een halfbroer en een neef van ex-president Saleh. Die moest vorig jaar de macht opgeven na felle protesten tegen zijn bewind... en stond onder grote internationale druk. De wisselingen worden door analisten gezien... als de grootste machtverschuiving binnen het leger in de laatste jaren. Hadi werd vorig jaar tot president gekozen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 De paasdagen worden wisselvallig met een iets hogere temperatuur. Het wordt gemiddeld dan een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Human. Hoe word ik wakker in één nacht? Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet. Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik... Een Nooit beleven zou, maar vannacht beleef ik met jou. Oh. Hier is Wim Brands. Ja, welkom. Goedenacht en hartelijk welkom dus bij Hoe word ik wakker in één nacht. Een programma van Human in samenwerking met Vepiro en Brandstof. Het denkstation van jonge filosofen voor levensideeën. We zijn er tot zeven uur vanochtend rechtstreeks uit Café Desmet in Amsterdam. En u kunt ons ook zien via de webcam op de site van radio1.nl. Klikt u dan even op webcam en dan volgt de rest vanzelf. Onze hartelijke dank gaat intussen uit naar nachtvluchten van Omroep Max... die haar zendtijd ter beschikking stelde voor deze nacht. Ken u zelf. Dat is misschien wel het beginpunt van de filosofie. Word u zelf dat van het leven. En dat is geen gemakkelijke opgave. Jezelf kennen, laat staan worden wie je bent. Hoogste tijd om een wakkere nacht lang op evenzinnige als onderhoudende wijze hierover na te denken. Welke keuzes maken we? Hoe maken we ze? En waardoor wordt onze identiteit beïnvloed? Er is de financiële crisis... Werk is niet langer iets dat vooral dient om jezelf te ontwikkelen en te ontplooien. Je mag blij zijn als je nog werk hebt. En wie niet succesvol is, mag er niet van uitgaan dat de overheid klaarstaat om te helpen. Want de overheid is geen geluksmachine meer, Repet onze premier onzin. Ook de opmars van de hersenwetenschap werkt niet mee. De vrije wil, die bestaat niet. Wat we identiteit noemen, lijkt minder maakbaar dan ooit tevoren. Vier filosofen leiden ons de nacht door. Stine Jensen, René ten Bos, Maarten Doorman, Frank Meester. Ze zullen vannacht uitgebreider worden geïntroduceerd. En u zult ze allemaal horen. Het publiek hier in Café de Smet in Amsterdam... biedt hen tegenwicht met hun persoonlijke verhalen. En laat muziek horen die vertelt wie zij zijn. Wie ben ik? Wie droom ik te zijn? Blijf wakker tot zeven uur vanochtend. En luistert u naar... Hoe word ik wakker in één nacht? En geef ons vooral ook uw vragen en opmerkingen door. En denk met ons mee via Twitter. Zet er even bij. Hashtag wakkernacht. Wellicht nemen we dan uw vraag als brandende vraag mee in het komende uur. En elk uur heeft dezelfde opbouw. Er is een hoofdgast, dat is dadelijk Stine Jensen. En naast haar zit in dit geval René. Ten bos. Die combinaties die blijven de komende uren telkens terugkeren. Hoofdgast en een andere filosoof naast. En alle vier komen ze dus aan het einde van het uur weer bij elkaar... om een brandende vraag te bedenken die we naar het allerlaatste uur gaan slepen. Wie ben ik? Op weg hier naartoe moest ik opeens denken aan wat de Rotterdamse filosoof Henk Oosterling ooit tegen me zei. Die zei: Wim, wie ben ik? Daar heb je eigenlijk helemaal niks aan. Want op het moment dat je die vraag stelt. is het meestal al veel te laat. <tie> Intussen gaan we er in heel veel hoedanigheden gelukkig vannacht voorbij zien komen. Stine, jij bent de eerste hoofdfilosoof, zeg maar. Welkom. En ook welkom René Ten Bos, want jij gaat me helpen. Stine, jij gaat het thema identiteit nu even neerzetten... naar aanleiding van een actuele aanleiding. En dan mag je het in de volle breedte mag je het doen. Ik wil over zeggen dat jij de maakster bent, een van de makers van Dus Ik Ben. Zondagavond weer op televisie. En ook het boek, je hebt het bij je liggen. Dus ik ben weer. Dus jij bent mijn uitzicht, de persoon aan wie ik die vraag kan stellen. Ja. Ga je gang. En de eerste vraag was dus niet wie ben jij? Nee. De eerste vraag is wat mij betreft even de actuele aanleiding... Waarin jij, die jij gaat ja. aangrijpen om, om, om de identiteit... en de alle denkbare problemen die daarmee samenhangen in volle glorie hier. Ja. Um, nou ja, het was, het was lastig kiezen. Want welke actualiteit zegt niet iets over wie we zijn? Bijna alle actualiteiten zeggen iets over wie we zijn. Um, dus ik had er in ieder geval twee. Ik had uh, NRC zegt sorry voor de Friso-berichtgeving, maar... Dat, dat Die bewaren we even, want ik wilde eigenlijk beginnen met iets, um, een heel opgewekt nieuwtje. En dat is 11-jarige jongen, lost de crisis op. Lost de economische crisis op. Um, we hebben hem overal kunnen zien en horen. <kijkt> Dit 11-jarige wonder wat de economische crisis zou hebben opgelost. Um, wat heeft hij gedaan? Hij heeft een tekening gemaakt. En het was eigenlijk vrij simpel. Die tekening, uh, daar zat op, de een of manier op een gegeven moment een soort pizza... Had hij getekend en het idee was verdeel de pizza eerlijk. Iedereen levert alles in, hij heeft de pizza getekend... de pizza gaat opnieuw verdeeld worden. En daar, daarmee is hij genomineerd voor een prestigieuze economische prijs. Maar wat ik er heel interessant aan vond... en waarom ik denk dat het iets over ons zegt... is uh, nou ja a, dus dat we die crisis hebben... maar dat we ook een beetje op een soort wonder lijken te wachten. En dan, dan is daar een elfjarig jongetje... op wie wij al onze hoop kunnen projecteren... En toen bleek dat jongetje eigenlijk niet helemaal te voldoen aan een soort superster-imago. Um, want je hebt natuurlijk van die wonderkinderen. Die er zijn al negen en dan kunnen ze al Bach. En ze kunnen, ik weet niet wat, uh, wat ze allemaal dan kunnen. Er is zo'n tweeling die je regelmatig bij de wereldrijd doorziet. En die dan weer Bach of Mozart speelt. Maar dit jongetje voldeed eigenlijk net niet. Uh, want hij, um, hij was eigenlijk niet zo, niet zo heel slim. Hij bleek ook niet voor die tv wetten Ontzettend geschikt, want hij, was, uh, hij, hij had ook een uh, enorm uh, Twentse accent. Um, dat hielp niet aan dat, dat, dat imago van superkind. Nou, dat komt goed uit op ja. de gemeente. Bos heeft en ik, dat ook. Ja, en ik vond dat heel interessant. Want je zag dus op voor die tv-wetten zag je ineens iets, iets. Daar ging ineens iets wringen. Met een soort ready-made identity. Dat van het superkind. En dat van het ho de hoop van de natie: van zo simpel kan het zijn, we kunnen de crisis oplossen. En dan een kind wat eigenlijk net niet meewerkt aan dat, aan dat model. En waarom denk ik nou dat dit iets over ons zegt? Uh, nou ja, A, omdat we toch uh, een beeld hebben van... Uh, van uh, dat we veel projecteren op kinderen. Uh, het onschuldige kind uh, wat dan ineens zo komt met, met, met de goede oplossing. Maar dat we natuurlijk ook echt reëel zitten met die financiële crisis. En daar geen oplossing voor hebben. Ik bedoel, Deze pizza punt uh, het heeft een eervolle vermelding. Maar ja, in de praktijk bleek er toch wel allemaal haken en ogen aan, uh, aan, aan dat... Uh, aan, de, aan die tekening te kleven, zal ik maar zeggen. Dus ik vond dat eigenlijk heel fascinerend op allerlei niveaus. Dat van die fastfood-identity, de rol van dat kind... en wat we erop projecteren. En als iemand net niet voldoet aan die tv-wetten... dat je dan iedereen ongemakkelijk begint te schuiven. En dat we tegenwoordig natuurlijk op tv... eigenlijk heel veel van dat soort ja ready-made identities zien. Fastfood-identiteiten. Van, van O.O. Gerso tot feuten, Nou, tot echte Gooise meisjes. Uh, identiteiten die we heel gemakkelijk en snel begrijpen. En in, in mijn boek, dus ik ben weer... Um, geef ik ook aan dat dit kijken naar subgroepen... eigenlijk bijna een soort aapjeskijken is. Uh, aan de hand waarvan wij onszelf uh, um, ook ja, formuleren wie we zelf zijn. Uh, en, en, en dat deze... Ja, fastfood-identiteiten in de reality-tv, het vooral ook zo goed doen in de, deze tijd, dat dat ook wel een beetje zorgwekkend is. We hebben. Waarom zeg je nou een beetje? Nou, nou ik zeg niet dat je het niet mag zeggen. Maar... Nou, um, nou, zal ik even uitleggen wat er zorgwekkend is. En ja, dan misschien zorg... komen we nog ja. aan een beetje of een beetje boel. Dat is zorgwekkend. In? Ja, uh, dat zijn die bezuinigingen op kunst en cultuur. Uh, dat betekent dat je uh, eigenlijk, uh, het moeilijker wordt om, om bij alternatieve identiteit te komen. En ik, ik blijf en ben een aanhanger van Oscar Wilde. Dus dat wij meer gevormd worden door de beeldvorming dan, dan wij denken... Dus, dus... Dus live follows art, more than art follows life. En dat geldt er ook voor televisie. Live follows television. En als wij op tv eigenlijk alleen maar dit soort fastfood-identiteiten, hele eenvoudige stereotype identiteiten zien, dan gaat dat uiteindelijk invloed hebben op onze identiteiten. En dat betekent ook met de bezuiniging op kunst en cultuur dat alternatieve identiteiten gewoonweg minder voorhanden zijn. Dus je hebt, en dat weten we allemaal nu al, en je loopt een, een Ako of een Bruno binnen en dan heb je die tafel met die toekomst. Top 10. En dat zijn die tien boeken die door heel veel mensen worden gelezen. En er zitten echt wel een paar goede boeken tussen. Maar de, de variatie verdwijnt. En je moet gewoon echt harder op zoek naar, naar alternatieve identiteiten. En dan vind ik het ook wel ja, in die zin nou een beetje zorgwekkend. Ja, behoorlijk zorgwekkend misschien. Uh, dat, uh, dat, dat, dat versralende landschap wat vol met stereotypen zit uh, eigenlijk. Nou, een gezellig begin van deze nacht. Nee. Ik vind het een heel mooi begin. En uh, ik wil dit even laten, laten, laten neerdalen. En dan gaan we nadat ik nu heb uh, gevraagd... Daan Krooshoff. Ik ga jou niet vragen, Daan Krooshoff. Dit gaan we dus tot zeven uur doen. Iemand uit het publiek schuift aan. En dan vraag ik niet, Daan Krooshoff, wie ben je? Want dat kan dus niet... Dat gaan we, gaan we uitvinden wat dat is. Maar mm -hmm. je gaat wel even zeggen, je gaat jezelf voorstellen. Ja. En je gaat vertellen welke muziek je hebt, uh, hebt uh, uitgekozen. Oké, okay, nou, ik ben Daan Kroosov, 30 jaar, en woon in Amsterdam. En ik hou behalve filosofie ook veel van reizen. En daar gaat mijn nummer over. In 2005 heb ik een reis gemaakt door Midden-Amerika. En daar kwam ik in veel verschillende hostels terecht. En elk hostel werd dit nummer grijs gedraaid. Manu Chao met Magusas Toe. En dat staat ook voor het proces een beetje dan dat ik thuis de reis onderging. Namelijk van, uh, ja, je wilt een het begin als je bent in een nieuw land. wil je veel dingen zien, ruïnes, dingen buiten. Maar je merkt dat je steeds meer met de mensen om je heen wil praten. Een mooie tijd wil hebben. En je gaat eigenlijk van houden van objecten naar houden van mensen. En dat zit er ook vooral in dat je, tenminste ik merk dat je, dat je ervaring van eigen identiteit samenhangt met, met anderen. Zeg maar. Dus je creëert je eigen identiteit. Uh, ja, aan, aan de hand van anderen, zeg maar. En dat is gewoon een bijzonder proces. Wat gaan we horen? Uh, Gustas Toe, van Manu Ciao. De la, noche in, la, Havana, Cuba. De la noche in San Salvador, El Salvador. Soñar. Me gustas tú, me gusta la mar. Me gusta la mañana. Me gusta camelar. Me gustas tú. Me gusta la guitarra. Me gustas tú. Me gusta el reggae. Me gustas tú. Que voy a hacer? Je ne sais pas. Que voy a hacer? Je ne sais plus. Que voy a hacer? Je suis perdu. Mi corazón, mi corazón. Me gusta la canela. Me gustas tú. Me gusta el. Fuego, Ja. En dat gaat dan nog even zo door. Met die mededelingen. Manu, ciao was dat. Um, Stine Jensen had net een mooi, helder, compact verhaal over fastfood-identiteiten. Nou, heeft René Ten Bos het een en ander opgeschreven op dat kladblokje. En dat is, naar ik hoop. Je hebt een vraag aan Stine. Ja, ik wilde een vraag stellen. Afgezien van het feit dat ik natuurlijk uh, baas ben. <laughs> Dat ik als Twentenaar uh, hoor dat uh, jochies Twenten... over het algemeen door hun accent niet intelligent gevonden worden. Ik ken dat verschijnsel. Yeah. <laughs> dat is heel goed. Ze kunnen je beter onderschatten dan uh, overschatten. Um, ik, ik heb wel een vraag over die fastfood-identiteit. Uh, het zijn twee vragen eigenlijk. Ik, ik begrijp het verhaal, geloof ik wel. Ik vind het ook een interessant verhaal. Um, maar... Um, Kun je iets zeggen over hoe mensen omgaan met die identiteit? Het lijkt net alsof de identiteit een soort waar is... Hè? dat je kiest of dat je kunt kopen. Maar dat betekent ook dat je hem heel snel weer af kunt leggen. Past dat ook bij die fastfood-identiteit... Uh, dat men als het ware heel choicy wordt... Hè? als het gaat om uh, nou, nu ben ik eens die of nu ben ik eens dat? Dat is mijn eerste vraag. Zijn we die eerst gewoon even dat is doen? Goed, ja. dat, dat stel ik ja. voor dat je die beantwoordt. Ja, dat is meteen een mooie vraag, want we weten vaak ook niet... bij die programma's die ik noemde, van Feuten tot Echte Gooise Meisjes en O.O. of zij eigenlijk hun stereotypen spelen, of dat ze het werkelijk zijn. Uh, zij worden natuurlijk gecast en dan komt er een camera bij... en dan is er misschien wel een regisseur die zegt... joh, doe even dat Haagse zinnetje nog een keer... of dik dat Twentse accent even lekker wat aan... Um, dus spelen zij dan hun karikatuur of zijn ze het echt... Um, en wie heeft de touwtjes in handen? Uh, is het eigenlijk een gemanipuleerde identiteit waarbij de producent he, uh, ziet dat hij daarop verdient? Uh, dat was in ieder geval bij de eerste OO Zo was het zo dat uh, de jongens en meisjes uit, uh, uit die Haagse wijk, Schilderswijk, daar niet zelf iets aan verdienden. Maar op het moment dat het succes werd en er kwam een vervolg, OO Tirol geloof ik, dat, uh, dat zij eisten dat zij nu zelf ook gingen verdienen. Ja. En, dan, en ik vond dat interessant, want ik vroeg me af, ja, is dat dan eigenlijk? Je had ooit iets dat heette Black Exploitation. Ja. dat waren eigenlijk uh, zwarten die uh, in, in, in horrorfilms gingen spelen. En andere films ontdekten dat dat een identiteit was die verkoopbaar werd. Uh, maar dat zij daar zelf eigenlijk niet aan verdienden en anderen wel. En, en pakken zij op dat moment de regie over van hun identiteit en gaan ze die zelf uitbuiten? Neem, zit? Komt er een gat tussen hun karikatuur en wie ze echt zijn? En hebben ze dat door. Is het dan eigenlijk een soort emancipatie, zou je kunnen zeggen, waarin je je eigen stereotypen gaat spelen? Of is dat eigenlijk toch treurig dat je je eigen stereotypen gaat uitvinden? Is dat niet echte emancipatie? En jij vraagt dan: is het een maakbaar jasje? Um, nou ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. In die zin dat ik, uh, ja, dat ik me. In zekere zin dus wel, als je je stereotypen speelt dan heb je daar dus ook bepaalde controle over. Dan kun je extra haag zijn of, of met een extra dik Twents accent. Uh, dan kun je dat dus gaan aanzetten en uitbuiten en dus spelen. Dan zit er een gat tussen wie je bent en wat je speelt. Tweede vraag. Ja, de tweede vraag is... Um, overschat je niet uh, de manier of uh, de hoeveelheid tv die mensen kijken... Ik, ik, uh... Nee, wacht. Dat is, nu ga je hem toelichten. Dit was de vraag. Overschat, was het, uh... je, overschat je niet de hoeveelheid tv die mensen kijken? Ja, ja. En, en, en na, Nou ja, ik denk dat de, de, de, je, je kijkt naar series en je zegt dat series op de een of andere manier een uh, invloed uitoefenen op, op mm -hmm. hoe uh, nou ja, bijvoorbeeld tieners hun uh, omgaan met hun uh, identiteitsselectie of identiteitskeuze. Dat snap ik ook wel, maar ik geloof dat de kinderen helemaal niet zoveel te veel TV kijken. Toch? Maar, de, maar het punt is hier waarschijnlijk dat je eigenlijk. Zijn er nee, maar wacht al... even. wat je vraagt is, en als ik me vergis, dan moet jij me weer corrigeren. Maar dat moeten we niet te lang doen, denk ik. De vraag is waarschijnlijk. Is het niet zo dat die fastfood identiteit gewoon in een veel mindere mate voorkomt dan wij denken. Omdat dat wat wij op tv zien helemaal niet zo representatief is voor wat, wat, wat, wat er in de rest gebeur, wat het land gebeurt. Nou, dus is het eigenlijk... Dat is het toch? Dat is het ja. Een vraag over de relatie tussen beeldvorming en werkelijkheid. En een vraag of die fastfood identiteit überhaupt invloed hebben. Of een dermate invloed hebben op de vorming van wie we zijn. Lijkt mij. Um, dat vind ik wel interessant. Want ik heb uh, ooit in een... Uh, Actiegroep uh, gezeten, Beperkt Houdbaar. waarin ik met vier andere vrouwen. Uh, de bimboficatie van de samenleving aanklaagde. En toen kregen we als meeste uh, meest kritiek kregen we terug van ja, weet je. Vrouwen en meiden trekken ze toch helemaal niet aan van die posters? Die zijn toch slim genoeg? Ik bedoel, wat maakt het uit dat er overal bimbo's hangen? Vrouwen zijn slimmer dan dat en hebben in die zin niet zo'n. zijn niet zo beïnvloedbaar en ook niet zo dom. Uh, hetzelfde geldt natuurlijk voor die programma's, dat je, je kunt afvragen van ja, daar laten mensen zich toch niet werkelijk zo door beïnvloeden. Maar. Nou, wat, wat dan wel? In ieder geval, wat zijn het dan wel? Zijn het dan de soort aapjes... aan de hand waarvan wij ons superieure zelf neerzetten? Van, ah, die feut, dat ben ik niet. Ah, dat rare Gooise meisje, dat ben ik ook niet. Heeft het dan misschien een andere functie? Dus die relatie tussen beeldvorming en werkelijkheid... is natuurlijk wat complexer dan een rechtstreekse beïnvloeding. Hè? Dat het een, eh, ik denk trouwens wel dat... Eh, jij zegt, overschat ik niet de tv? Nou, dat denk ik eigenlijk niet... Eh, Um, nou, TV, internet. Um, meer dan 90% van, de, van de jongeren is online. Heeft een hive of, Hives of Facebook-account. Uh, dat tweede scherm in ons leven, dat is daar. Mm -hmm. um, en ik denk niet dat, dat ik dat in die zin uh, uh, overschat. Maar jouw vraag ging uh, nee. naar over invloed, hè? Maar dat laten we nog even. Ja. ja over, jij denk dat, ja. dat je het niet overschat. Want ik wil nu nog even van jou weten, want dat gaan we ook elk uur doen. Iedereen komt ja. met een boek aanzetten. Dat wil zeggen, de vier filosofen die we hier hebben uitgenomen... komen met een boek aanzetten, dat ze even kort toelichten... en uitleggen waarom ze dat hebben meegenomen. Ja. Jij hebt bij je, van Donna Haraway. Primate Visions, Gender, Race and Nature in the World of Modern Science. En je hebt uh, het stuk gelezen, zie ja, ik? Ja, stuk gelezen, ook voor mijn proefschrift, onder andere... En dit, vind ik, dit, is voor mij echt, dit boek heeft mij ongelooflijk beïnvloed in mijn denken over identiteit. Um, Donna Haraway is een Amerikaanse cultuurfilosoof en biologe. En uh, dit boek is een soort formidabele wervelwind, intellectuele exercitie in, in hoe wij ons verhouden tot, tot dieren, tot technologie. Tot, het is geen gemakkelijk boek. Uh, zij schrijft enorm complex. Uh... Maar wacht, ik heb, nu de, ik heb de aandachtsspanner van iemand die veel te veel Ogerzo heeft gekeken. <tie> en dan moet je mij gewoon echt heel compact proberen uit wat te leggen... Wat haar thesis over identiteit... Nee, wat dan precies ik nu, want het dringt nog maar heel weinig tot me door, daarvan moet weten. Wat jij moet weten, Wim, is dat wat zij zegt is de ander is de grondstof gebruik ik als grondstof om mijn eigen identiteit samen te stellen. Ik gebruik die ander, en die ander kan een aap zijn... maar het kan ook een ander mens zijn, om te bepalen wie ik zelf ben. En zij ze zegt, met name uh, apen en dieren... spelen die rol in, in, in, in de definiëring van wie de mens is... omdat wij die altijd zien als de, de primitieveling, het wilde, het vrouwelijke. En aan de hand daarvan construeert die westerse mens... zijn identiteit als uh, autonoom. Beschaafd, uh, eigenlijk alles wat dat, wat dat niet dierlijk is. En nou ja, die relatie met uh, O.O. Gerso en Feuten, dat zijn eigenlijk dan de aapjes. Hè? Uh, dat zijn eigenlijk die onbeschaafde aapjes die de hele dag op Ibiza een beetje in de zon liggen. en niks anders doen dan shoppen. en eigenlijk die primitieve ander in zekere zin uh, uit te hangen. Dat, dat is op dit moment volgens mij de rol van de blanke onderklasse op, op, op, op de Nederlandse buis. die enorm opmars heeft gekregen, uh, maar die precies die functie heeft. Ja? Ja, ik zit even na te denken. <laughs> Denk je dat dat zo is, René? Uh, nee, ik weet het eigenlijk niet. Ik, ik, ik heb het boek ook gelezen. En wat mij zo, zo is bijgebleven, hoewel het een tijd geleden is dat ik het gelezen heb, is dat het zo mooi laat zien dat onze identiteit helemaal nooit vaststaat. Dat het, constant, dat het iets heel vloeiends en vloeibaar is. Ja. En dat ze dus die hele distinctie tussen mens en dieren, als het ware, constant ter discussie stelt. Of ook de distinctie tussen, uh, tussen mens en technologie. En dat, dat, dat, dat is heel slim. Als je denkt dat identiteit iets is wat vaststaat. dan moet je dat boek lezen en dan uh, leer je iets anders. Dus ja, om, dat, om is, uh, daar een heel mooi voorbeeld van ja. te geven. is uh, dat zij laat zien hoe, hoe heel concreet. Het, het, hoe wij kijken naar de dingen. afhankelijk is van wie de dingen bestudeert. Ja. En ze gebruikt dat apenonderzoek als voorbeeld. En heel lang, als we keken naar. Uh, we, keken, we zagen een groep. Uh, go, we zagen gorilla's. Dan zagen we eigenlijk één mannetje. Met een harem, vrouwen eromheen. En op het moment dat die vrouwen de gorilla's gingen bestuderen... zagen ze iets anders. Zagen ze een heleboel vrouwtjes om één man, de zilverrug, de baas... die één mannetje tolereren. Tien vrouwtjes die één mannetje tolereren. Dus de komst van vrouwen in dat veld heeft meteen ook de blik veranderd... op wat er eigenlijk te zien was. En ook nieuwe vragen op de agenda gezet. En zo laat ze inderdaad zien dat... Uh, wat wij weten over mensen... heel erg afhankelijk is van de tijd waarin we leven... maar ook met welke oog je eigenlijk kijkt naar de wereld. Uh -huh. Misschien moeten we straks uh, uh, na de muziek eens even nadenken. Maar dan krijgen we ook vragen trouwens uit het publiek. Uh, wat die, die, die fastfood-identiteit... laten we er even van uitgaan dat, dat die bestaat. Wat dat dan precies zegt over deze tijd. Want iedereen denkt daarbij natuurlijk gelijk... oh ja, nee, dat snap ik. Maar wat snappen we dan? Wat gaan we dadelijk doen? We gaan uh, Simone van Zaarloos. onderweg. Simone, jij gaat, uh, jij, gaat, jij, gaat, jij gaat muziek aankondigen die je hebt uitgekozen. Klopt. Ja, klopt. Maar je gaat je ook voorstellen. Ik ga me ook voorstellen. Heb jij een idee wat een fastfood identiteit Heb jij meteen een idee bij een fastfood identiteit trouwens? Uh, nee, ik heb het idee dat we juist steeds meer naar een slowfood identiteit gaan. Kijk, het wordt al meteen veel te ingewikkeld. <lacht> hè. Dat, dat lijkt me heel goed. Waarom denk je dat eigenlijk? Dat denk ik omdat wij uh, in zekere zin steeds minder behoefte hebben aan vluchtigheid, lijkt het in mijn generatie. Ik ben 21. Ik heb het idee dat wij steeds meer op zoek gaan naar vastigheid en ook waarde en dergelijke. Dus dat zou ik dan slow food, identiteit noemen. Ik ga me voorstellen: ik ben Simone van Saarloos. Um, ik organiseer de Filosofienacht, die is volgende week. Ik uh, ben student Filosofie en Literatuurwetenschap en inmiddels een beetje schrijver en journalist. En Mijn eerste journalistieke project was toen ik een 16-jarige... als verslaggever naar India ging. En daar reisde ik langs eigenlijk zoveel mogelijk ellende... om daarover te schrijven en uh, geld in te zamelen in Nederland. En wanneer ik moedeloos werd van de armoede en mijn eigen onmacht... draaide ik dit nummer. I Can Change The World With My Own Two Hands van Ben Harper... En vijf jaar later ben ik een stuk cynischer... maar nog steeds vertelt dit nummer mij eigenlijk... dat ik toch altijd uh, moet proberen en altijd actief moet streven naar verbetering. I can change the world With my own two hands Make a better place With my own two hands Make a kinder place Oh, with my own, oh, with my own two hands With my own, oh, with my own two hands With my own, with my own two hands I can make peace on earth With my own two hands And I can clean up the earth Make it a brighter place. I'm gonna make it a safer place. Drie is het alweer. En dit is uh, Hoe word ik wakker in één nacht op Radio 1. Een programma van de Human in samenwerking met VPRO en Brandstof. Tankstation van jonge filosofen voor levensideeën. En uh, we hebben het hier. Deze hele nacht met vier filosofen. En vertegenwoordigers van uh, Brandstof. En u die luistert over identiteit in alle denkbare Hoedanigheden. En denk vooral met ons mee. Geef uw vragen en opmerkingen door via Twitter. En zet er even bij. Hashtag bakkernacht. En wellicht nemen we dan straks uw vraag als brandende vraag mee. Aan het einde van dit uur worden de vragen uh, alvast geformuleerd. En uw brandende vraag kan dan in het allerlaatste uur ook weer op tafel komen. Stine Jensen is de hoofdgast van dit uur. En zij wordt gesecondeerd door René en Bos. Nu gaan we vragen krijgen uit de zaal. Vertegenwoordigers van brandstof die hier zitten. En Laurens en Maria van Kunststof. Niet van Kunststof. Dat is een ander programma. Van brandstof. Dat is een essentieel verschil tussen brandstof en kunststof. Maar kunststof kan ook heel goed branden. Uh, die, die verzamelen de vragen. Laurens. Ja. Eerste vraag. Wat is je naam? Uh, mijn naam is Harm. En mijn vraag gaat eigenlijk uh, over het basisbegrip identiteit. Ik denk dat het een kenmerk is dat we in een snelle tijd leven... dus meteen in de fast-identiteit uh, geschoten zijn. De fast-food-identiteit. Maar een stapje terug uh, kunnen we het nog wat meer duiden, identiteit. Waar, waar hebben we het eigenlijk over? Oké, okay, ik stel voor, dat is een hele mooie vraag. Wat is identiteit? Dan mag Stine Jensen dat gaan... Uh, je hebt ook... Dus ik ben weer net geschreven naar aanleiding van die televisieserie, die overigens ook zondagavond weer op tv is, deel 2. Uh, probeer eens heel kort te zeggen, wat is identiteit? Um, nou ja, wat we in het uh, boek hebben gedaan, althans het eerste boek met Rob Weinberg, is kijken welke dingen noemen mensen zo al als je ze vraagt wie je bent. En waar komen eigenlijk die ideeën dan vandaan? Wat zijn de filosofische wortels daarvan? En als je kijkt naar hoe mensen zich voorstellen... dan gaat dat meestal wel volgens een redelijk vast tramien. Ze beginnen namelijk met hun naam. Hallo, ik ben. En dan volgt de naam. En daarna volgt meestal wat ze doen. Het beroep, de functie of de studie. Uh, uh, dus hallo, ik ben. Stine Jensen. ik ben filosoof. Uh, en daarna uh, volgt er, uh, kan er eigenlijk van alles volgen. Maar uh, het hangt er een beetje vanaf of je man of vrouw bent. Vrouwen zullen heel vaak zeggen... dan in de derde plaats als ze kinderen hebben... Dus de moederidentiteit staat dan hoog. Mannen vergeten het wel eens in hun top 5. Tenzij ze grootvader zijn, dan duikt het vaak meteen weer op. Wordt het heel belangrijk. Uh, en daarna nou kan eigenlijk van alles volgen: uh, hobby's, uh, uh, woonplaats, uh, you name it. Uh, waar het om, ons om ging, is dat uh, veel minder van die identiteiten vastliggen, gegeven zijn en, en veel meer identiteiten gekozen zijn. Maar dat het feit dat we dat werk zo voorop plaatsen... zegt wel degelijk iets over onze, over onze identiteit nu. En daar ging het ons heel erg om. En ook om de filosofische wortels die daaraan ten grondslag liggen. Want we hebben natuurlijk klassieke filosofische definities. Cogito ergo sum, ik denk dus ik ben, is eigenlijk de belangrijkste. De mens als zijn of haar opvattingen. Maar wat is daar in deze tijd eigenlijk van overgebleven? Van die denkende mens. Oorspronkelijk was dat heel erg de weifelende, twijfelende mens. Je kunt je afvragen of die filosofische definitie nog wel heel erg gewaard borgd wordt. Want in deze tijd is het toch heel erg, ik vind ergens iets van, dus ik ben... Uh, dus dat is eigenlijk het basisidee van, de, van dat boek... Uh, waarin we twaalf uh, definities geven van hoe mensen zichzelf definiëren. En in het tweede boek, uh, ja, dat was natuurlijk helemaal geen sluitend lijstje... Uh, vul ik dat aan met tien uh, nieuwe identiteiten. Ik hoop dat dat een beetje een antwoord is uh, op je vraag. Nou, wacht even. Het zijn er heel veel. Nu moet René ten Bos. je bent overigens hoogleraar filosofie aan de Radboud Universiteit... en je hebt geschreven Het Geniale Dier... Dan moet jij eens proberen om heel kort aan mij te vertellen... aan ons allemaal, wat is dan de identiteit van het geniale dier? Ja. De identiteit van het geniale dier? Nee, wat is identiteit? Ja, dat, wat is de identiteit? Nou, doe maar altijd denken aan een mooie metafoor... van uh, die Canadese socioloog die uh, Stien ook wel kent, uh, Goffman. Hè, identiteit, wij spelen allemaal rollen in onze samenleving. En die rollen, zegt hij, die kun je eigenlijk zien als een jas die je dan af en toe aandoet. En dan komt de grote vraag. Zit er onder die jas nog iets? Of hang je die jas aan een soort van kapstok? En dan zeggen sommigen, kijk die kapstok, dat is nou je identiteit. En anderen die zeggen, nee, je hebt alleen maar jassen, je hebt nooit een kapstok. Mooi, daar nou, laat het bij, want je hebt ook mensen die gooien die jas op de grond en Dan wordt het probleem nog groter. Mm -hmm. Nog een vraag. Um, nou ja, we hebben het gehad over uh, de ready-made uh, identiteiten en uh, de, de fast-food identiteit. Uh, Valt het op als uh, ja, stereotypen? Nee, wacht even, je moet een vraag stellen hoor. Uh, Ja, en in, in hoeverre is het, is het erg dat de, het fenomeen van de fast-food identiteit. Dat is een goede vraag. <laughs> nou ja, um... ja, zeg het maar. Nou ja, het, dat is een oprechte vraag. Daar heb ik natuurlijk niet meteen het antwoord op: van goed of fout. Waar ik wel op wijs is. Uh, als je. Um, natuurlijk. ja. alleen maar. Um, fastfood-identiteit krijgt voorgeschoteld. is dat wel een esthetische verschraling op zijn minst. van het. media- en televisie- en cultuurlandschap. Dat om te beginnen. Als ik overal bimbo's zie hangen. wil ik wel eens iets anders zien. Uh, dus voor diversiteit. Uh, is het meestal geen goed nieuws. die fastfood identiteit Stereotypen zijn wat dat betreft. meestal um, eigenlijk. Uh, Um, niet goed. Uh, ik, en ik noem maar een, een, een, een meldsite voor, voor, voor Polen, waar wat enorm veel stereotypen in, in, in de hand werkt. En uh, tot en met. Uh, um, nou ja, het is eigenlijk overal wel op het moment. Uh, dus dat, dat lijkt me in die zin. Uh, geen goed nieuws. Net, net werd er ook gezegd van ja, de uh, slow identity is in opmars. Nou, gelukkig maar, maar. Het rechtse kabinet werkt de slow identity wel tegen, zou je kunnen zeggen. Ik bedoel, twee studies doen wordt moeilijker. De gelaagde identiteit wordt op overheidsniveau wel, wel tegengewerkt, denk ik. Um, dus ja, is dat goed nieuws? Nou ja, ik vind van niet. Er zijn ook wel hele positieve kanten misschien zelfs te benoemen aan de fastfood-identity. Alessandro Barrico, de Italiaanse schrijver, cultuurcriticus, zou zeggen... nou ja, er zitten ook, zit ook wel voordelen aan de cultuur van oppervlakte en het rondsurfen. En we ontwikkelen misschien andere vaardigheden, zoals associatief denken. Dus je, je zou ook een ander verhaal daaraan op kunnen hangen. Maar nou ja, laat ik eens een, een balletje opwerpen en zeggen, wat is er erg aan? Nou ja, dat, dat is er erg aan. Nou, je, je kunt het volgens mij in Stine ook heel vrolijk maken. Hè? Laat al die mensen toch gewoon lekker experimenteren. Ja, dat kun je zeggen. Als het inderdaad een jasje is wat je aantrekt... dan krijgen we heel veel verschillende jasjes voorgeschoteld. Ja. En, als je, en er is natuurlijk wel echt een enorm media bewustzijn dat het jasjes zijn. Dus dat wij, uh, of het echt is of nep is, de feuten spelen de feuten. En we zijn er sterk bewustzijn dat het die jasjes zijn. Ja. En dat kan natuurlijk een enorme bevrijding zijn. Kijk, Madonna was daar het supervoorbeeld van... die uh, het ene na het andere stereotype jasje aantrok. En dat was een geweldige bevrijding voor vrouwen op een bepaalde manier. Want er was dus niet één jasje. Mm -hmm. en je kunt vrij met jasjes. Uh, dus, dus in die zin kan het ook een verhaal van em emancipatie zijn: het kunnen experimenteren met, met jasjes en zelfs met stereotypen. Absoluut. Dan als, als, als ik uh, die vraag van die mevrouw daarnet uh, even, die, zij vraagt eigenlijk van: waar maak je je druk om? Kun je dat uitleggen? Uh, nee, als ze vroeg: is het erg? Ja, ja dat het, is hetzelfde, ja, ja. denk ik, als: waar uh, maak je je druk om? Ja. Dat weet ik niet. Nee, ja. Dat weet ik niet zeker als van waar maak je nou druk om. Dan zouden we het echt even aan haar, bij haar terug moeten leggen. Maar, uh, ga je daarmee akkoord? Als, als we zeggen ja, van... ja hoor. Ja. Uh, oh, ja. Nou. oh, nou. <lacht> ja. nou ja, ik, ik Fijn kom... dat publiek. <lacht> Heel goed. Nee, waar maak je je druk om? Nee, ja, nee die vraag wil ik dan. Waar, ja. waar maak jij je niet druk om? Waarom zou je je niet druk maken? Nou, ik denk dat het... Nou, best wel prettig is om. Uh, mensen houden ervan om uh, de wereld uh, in hokjes in te delen. En uh, op deze manier wordt het gewoon heel erg behapbaar. en. Uh, ja, duidelijk en toegankelijk. Ja, het is, het is alleen wel zo dat als je, op, als je naar de politiek gaat kijken. wordt het al een stuk minder leuk, die hokjes. Uh, want we voelen ons natuurlijk heel vaak niet dat uh, statistische. Uh, gereduceerde stereotypen. waar uh, de overheid of bepaalde politieke partijen wel degelijk mee werken. Dus als ik, als ik kijk hoe bepaalde politieke partijen werken... met die fast-food-identities en die hele simpele gereduceerde identiteit... waarbij je ook gereduceerd wordt tot één aspect van je identiteit... dan wordt het echt al een stuk minder vrolijk, dit, uh, maar dit verhaal. Maar de vraag, en misschien moeten we die vraag uh, dadelijk mee gaan nemen... naar het laatste blok, waarin uh, ook Frank Meester en Maarten Doorman aanschuiven. De vraag die, die, die misschien wel interessant is in dit verband... is een vraag die jij, René Ten Bos, aan het begin opwierp... Op uh, Hoeveel mensen, hoeveel mensen zouden er nou naar kijken... en op hoeveel mensen zou dat nou echt invloed hebben? Misschien zijn die stereotypen wel ook vooral stereotypen in, in ons hoofd. En als je gewoon in het wild gaat rondlopen en om je heen gaat kijken... dan zijn ze er misschien wel niet eens in die enorme mate. Zullen we het daar zo over hebben? Maar dan gaan we nu eerst... Frederike, waar ben je? Je zit al klaar. Frederike van Gameren. Je gaat jezelf voorstellen en je gaat muziek aankondigen. Ik uh, wil mezelf graag even omschrijven. Uh, ik ben een doorzetter, eigenwijs, loyaal, een creatieve denker en ook sociaal. En dit linkt ook uh, eigenlijk aan het liedje wat ik uh, graag wil horen. Het is wel mooi trouwens, dat is een heel pakket zo. Dat, heb je ook dat is ja. je identiteit, dat heb je gewoon ook <lacht> allemaal zo pats in ja. blokjes. Ja, dat dus zal dat... elke keer waarschijnlijk wisselen als je het me vraagt. Ja, he, uh, dan heb je ook, ja. er zijn ook blokjes <lacht> bijgekomen en <Ja>. afgehaald. <lacht> heb je ook wel eens een fastfood identiteit gehad of niet? Nee, dat... Uh, <lacht> Durf ik niet zo te zeggen, nee. Okay. Maar mijn uh, lied is ook misschien ook al een beetje in een hokje te plaatsen. Dus, uh... Ik ben uh, geboren in het ziekenhuis in Den Bosch en opgegroeid tussen de rivieren, dus niet echt meer in Brabant. Um, toen ben ik naar Zwolle verhuisd, kwam ik achter dat het daar toch wel echt wel wat anders was. En later toen ik in Tilburg ging studeren voelde ik me daar ook wel direct thuis. Momenteel woon ik in Utrecht en nou, het liedje wat ik wil horen blijft ook heel mooi. De tekst is heel typerend en ook heel erg waar. Vooral het ons kent ons, maar ook ik mis zelfs het zeiken op Alles Om Niets. Ik ben Brabander en daarom zou ik graag, uh, ja, Guus Meeuwis met Brabant. Hm. Een muts op mijn hoofd, mijn kraag staat omhoog. Het is hier ijskoud, maar gelukkig.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 En dan denk ik aan Brabant, want daarbrand nog ligt. De Peel en de Kempen en de De ik heb eigenlijk nooit last van hem meegenomen. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daarom. Want daar brandt nog licht wakker. In één nacht is dit op Radio 1. Nieuwman, VPRO. en Brandstof. Met nu, aan het einde van dit uur, vier filosofen aan tafel. Stine Jensen was de hoofdgast van dit uur. En René ten Bos aan tafel. Maar nu ook Maarten Doorman en Frank Meester. Want wat gaan we nu in de resterende twaalf minuten doen. We gaan uh, proberen een vraag naar het allerlaatste uur te slepen. En dat moet een brandende vraag worden. Een brandende vraag over die identiteit... die we nu in zijn algemeenheid te lijf hebben proberen te gaan. Maar we zijn al heel veel kanten opgegaan. En dat is ook precies de bedoeling. Want als we het allemaal direct konden zeggen... dan zaten we hier niet tot 7 uur, moet u maar denken. Frank Meester... Misschien moet jij een aanzet... Nou, ik nee. had een vraag. Want ik, de... Heel goed. Ik, ik, in het, tijdens het gesprek uh, zei jij, kwam je met Donna Haraway... en die zei je van... ja, um, die aapjes, dat is eigenlijk een soort negatief... en daar gaan we ons... Uh, wij gaan ons anders gedragen dan die apen, dus alles wat zij zijn, dat zijn wij niet. En toen zei je dat eigenlijk die mannetjes in O.O. Gerso en dat soort series, dat zijn juist die apjes. Dus dan zou je zelfs kunnen denken dat die juist een positieve uh, invloed hebben op onze identiteit, wow. omdat wij juist alles gaan doen wat zij niet doen. Maar dat, dat begreep ik niet helemaal. De ene keer waren ze het voorbeeld voor ons en de andere keer waren ze negatief. Ja. En wat is de vraag? De vraag is dus, zijn ze een voorbeeld in? of een negatief? Um, duidelijk. Ja, duidelijk. Ja, geef het antwoord oh, maar. Oké. Okay. nou ja het, is, het mooie aan dit boek is echt wel dat het ook heel scherp laat zien... Um, meer de gevaarlijke kanten ervan. Omdat die aapachtige is ook heel erg vaak de zwarte ander geweest in onze samenleving. Uh, die die dierlijke aspecten kreeg toegeschreven. Uh, uh, en daarom laat dit boek heel erg zie, goed zien wat de gevaren inderdaad zijn van dat aapjes kijken uh, en dat je, of je nu wilt of niet... Uh, dat stereotype van die blanke onderklasse... dat wordt eigenlijk inderdaad dat aapje... aan de hand waarvan je eigen identiteit. Dan zou je, jij kunnen zeggen... dan heeft het een beschavende werking. Maar voor welke groep? Precies, maar dat is die, ja. die, die middenklasse die zich comfortabel voelt... van dat ben ik niet. En wat je dus in stand houdt in deze tijd... en dat is echt een stereotype van deze tijd... dat gaat over economische stereotypen. Rijk en arm. Dat is wat nu volgens mij domineert. Uh, en dat wordt daar, daarmee word je eigenlijk ook... Uh, gemakzuchtig bevestigd in je eigen superioriteit zet het je niet aan het denken op uitstek niet. Ik, maar dit wacht, vind ik dus heel interessant, het ja. antwoord. Want dit is volgens mij ook gedeeltelijk een antwoord... waarom het niet zo goed is, die stereotypen. Dat, ik ik hoop eigenlijk dat je dit ging zeggen, want dat is volgens mij... Ja, de, de, de, ja dat is het, ja. Men de, leest Don Donner voor ja. het gevaar maar je, van Maart, stereotyp Maart, denken. Maar dan ja. geef ja. jij ze een voorzet. Nee, maar eens even, probeer jij ze een voorzet te geven. Want we moeten over, over een kleine zeven minuten, hoe dan ook een brandende vraag hebben over identiteit. Ja, nou, ik denk dat we toch twee vragen terughalen. Namelijk de vraag van Sine, kun je aan die stereotypen ontsnappen? En die vraag uit het publiek, is dat eigenlijk erg? Want dat zijn dingen Mooi. die... En ik wil, ik wil graag eigenlijk het klimmende daarvan... aan de hand van een voorbeeld uh, op tafel leggen. Um, maar ga je daar ook een vraag aan vastknopen dan? En dan komt daar uiteindelijk een vraag uit. Dat beloof ik. Je, je zegt dit zo dreigend dat ik bang ben dat we hier morgenmiddag om twee uur nog zitten. Dat bedoel je niet, hè? Nou, dat scheelt niet veel. Oké, okay. doe maar. Waar het om gaat is dat met die stereotypen, dat die worden gevormd op grond van de blik van de ander. Dus de identiteit die we hebben, dat blijkt ook uit het boek van Stine, die wordt eigenlijk gevormd door de blik van de ander. En het beeld dat ik voor ogen heb, is zo meedoogeloos dat ik hoop dat het nog een tijdje door blijft sudderen in deze nachten. Nou, dat, dat is de opening van het boek van Veronesi. Het heet, het heet in de naam van de vader, geloof ik. Ja, Sandro Veronesi. Zijn twee echtparen hebben ergens gegeten, en de ene gaat alvast naar huis, en die gaat naar beneden door de lift. En die twee mannen staan boven bij de lift, die dus achterblijven. En die zeggen, weet je wat grappig is? Als je nu op de knop van de intercom drukt... dan kun je horen wat ze echt van deze avond vinden. En dat doen ze. En die mensen komen uit de lift beneden. En dan hoor je inderdaad die stemmen zo galmen in die hal En dan ze zeg ja, maar het is eigenlijk is die die, die... die vrouw kan helemaal niet koken. En ze doet zich wel ja. zo, zo voor, maar ze is er eigenlijk iemand anders. En, uh, en terwijl dat gebeurt, weet je al als lezer, dit is vreselijk. Want mensen doen zich anders voor, ze worden ontmaskerd. Maar het ergste is, die twee mannen die boven Staan. Die kijken elkaar in de ogen en die weten onmiddellijk dat ze het niet hadden moeten doen. Want ze verpesten de avond voor zichzelf, voor elkaar. Maar ze vernederen eigenlijk zichzelf ten opzichte van elkaar ook door te gaan afluisteren en die avond kapot te maken. Er gebeurt iets heel complex, maar het beeld is simpel. En dat is die blik van de ander... En dat is vreselijk, want die bepaalt je identiteit en die bedreig je identiteit. Dus nu terug naar die vraag, is het erg? Ja, het is erg. En terug naar die andere vraag, kun je eraan ontsnappen? Vermoedelijk heel moeilijk, maar de grote vraag die wat mij betreft blijft liggen is... hoe kun je eraan ontsnappen? Hoe kun je ontsnappen, kun je ontsnappen aan de beeldvorming van anderen, aan de blik van de ander? Uh, dat is eigenlijk wat je moet doen als je het erg vindt. En ik denk dat het heel erg is. Zo, nou René... Is dit een goede nou, Misschien moeten wij allen maar eens gaan luisteren naar Mr. Polska. Dat is een rapper uh, die uit Pool afkomstig is... en die een ander soort site is begonnen. En ik, weet, ik had het ook niet geweten, waar het niet... dat mijn zoon een grote fan is van hem. Die heeft een echte hip hop uh, identiteit La, <lacht> Lage broeken en zo. En, uh, en, en, en, en die, uh, die, die wijst erop dat hij zo'n uh, site heeft gemaakt... met alleen maar uh, goede en positieve berichten... Ik zeg niet dat het een manier is om eraan te ontsnappen, maar je ziet de wel... Een Polen-site is dat, of... Ja, ja, daar is... ja. kun je een site voor... Polen, Iedereen die punt voor de iets kast... positiefs ja. over Polen te melden heeft. Hè? Ik wijs erop dat ondernemers in het Westland... die wilden geen, uh, geen uh, Nederlandse bijstandtrekkers daar in die kassen uh, aan het werk hebben. Die hebben veel liever Polen, omdat die veel harder werken. En minder zeuren. Dus er zijn ook kennelijk wel hele goede dingen te zeggen. Dus er is geen stereotyp dat vaststaat. En je kunt het op allerlei mogelijke manieren, dat laat u meneer Polska zien, bevechten. Maar even kijken, nog even terug naar jouw vraag. Hè? Hoe, hoe, zou, hoe, hoe moeten we... Hoe, hoe nou, moet dit is wel een klein stukje van een antwoord. Hè? Je kunt dus ja. ook uh, een, een polen maken... <laughs> waarin je de beeldvorming beïnvloedt. Ja, maar we moeten een vraag hebben. De, de vraag ligt er al, volgens mij. Dit, hier komt weer een antwoord, maar daarmee is nog de vraag niet weg, denk ik. Hoe... Ja? Hoe kun je ontsnappen aan de beeldvorming van anderen? Wat zijn strategieën om te ontsnappen aan de beeldvorming van de anderen? Als het zo is dat je identiteit een opgelegde identiteit is. fastfood-identiteit hebben we het genoemd. Beeldvorming via de televisie. Oh. Uh, uh, bimbo, hoe noem je dat ook? Stine? Want ik vergeet ja, dat woord altijd. Bimboficatie. <lacht> bimboficatie. <lacht> en allerlei andere vormen. En mijn voorbeeld, mijn beeld is dus die twee mannen die daarboven staan. En ja, ja dat is een, een prachtig weg, verhaal. Dat is een, een, Hoe kun je daar nou ontsnappen? En dat, ik denk, te simpel is het. Ja, je moet eerlijk voor jezelf uitkomen. Dat lukt niet. Een, maar een klein deel antwoordje is, wat René net geeft... Ja. is als er een Polen-meldpunt is... waarin de Polen een hele negatieve identiteit krijgen opgedrukt... dan kun je, als je, als je broek op je knieën hangt... kun je een ja. Polen-meldpunt maken... om te laten zien dat die mensen best hard werken in de kassen. Ik vat je een beetje verkeerd samen, expres. Dat is flauw, maar je, je, je, je, je kunt. Fijn dat op, je het er zelf bij zegt. Wij <laughs> ja. wat ja. wij zeggen, zien Nou ja, ik wou zeggen dat er, er zijn natuurlijk ook vanuit feministische theor theorievorming eh, diverse strategieën... om om te gaan met stereotype beeldvorming. Eén daarvan is de comedie. Uh, zelf die beeldvorming eigenlijk ingaan en alternatieve beelden aandragen. Bijvoorbeeld door uh, iets op te blazen, de rollen om te draaien, is een hele bekende. Married with Children is daar een voorbeeld van. Hè, het opblazen van stereotypen, juist het uitvergroten daarvan. Ironie. Er zijn wel allerlei stelfiguren waarmee je stereotypen te lijf kunt gaan. Um, maar en het aardige is ook wel dat in. in, in in deze tijd, je kunt ook wel uit het verleden wat leren van manieren om stereotypen aan te kaarten. Ik heb natuurlijk niet de antwoorden, de vraag ligt nog steeds op tafel. Maar er is één hoofdstuk in het boek, dat heet Ik communiceer, dus ik ben. En dat gaat eigenlijk ook over een soort fastfood communiceren... waarbij we in de Tweede Kamer nu gesprekjes hebben als doe eens normaal man, doe eens normaal man. En dat is dan ongeveer het niveau uit de Tweede Kamer en dat komt dan op YouTube. En iedereen zegt tegen elkaar doe eens normaal man. Dus dat we ook een soort vaste zinnen krijgen waarin we gaan praten... En uh, dan kun je eigenlijk ook wel in het verleden kijken van wat zijn eigenlijk strategieën om dat te veranderen. En er is een mooi voorbeeld van Wiegel, die eigenlijk ook uh, bijna, die wordt uitgescholden. Die ja, een soort ik weet mal. het. Voor lul. Ja, die wordt voor lul uitgescholden. Hé hey, lul, roept iemand uit de zaal. En dan, dan, dan denkt hij van wat moet ik nu eigenlijk doen? Uh, ik word in een mal geduwd, ik word in een stereotype geduwd. En dan zegt hij, uh, aangenaam, mijn naam is Wiegel. En dan vat hij het gesprek weer voort. Dus dat is eigenlijk humor weer als, als manier om er tegenaan te gaan. En dan, en dan door op de inhoud. Dan vlug door met de inhoud zelf op tafel leggen voordat het te laat is uh, eigenlijk. Dus ja, er zijn natuurlijk, ja, er zijn wel veel strate strategieën. Alternatieve beeldvorming is er natuurlijk één van. Maar dan nog, hoe doe je dat eigenlijk? Hoe pak je dat in vredesnaam aan in, uh, in deze wereld? Uh, dat is wel nog, nog steeds een reële vraag, lijkt me ja, Wat ik, ik wil toch ook nog wel een land spreken voor stereotypen. Ik denk dat we in ieder geval zeker wel nodig hebben, stereotypen... om überhaupt onze identiteit vorm te kunnen geven. Dus we, we, als, we alles maar, als we alle stereotypen overboord zouden gooien... dan zouden we gek worden en zouden we niemand zijn. Dus we, we hebben ze wel nodig. We, ze zijn helemaal niet zo makkelijk om ze te veranderen, die stereotypen. Die jassen, die kan je niet zomaar... Uh, Even een ander maar... jas maken, maar ik zou, zou toch willen oppassen om de hele... Ik denk dat sommige mensen er echt last van hebben. Dat ze misschien juist geen duidelijke stereotypen hebben. Nee, dus uh, even samenvattend, en dan ga ik dit uur... Uh... Ik bedoel dat je niet een bimbo nee. bent of op een land nee, aanleggen. Nou, ik denk, ik denk dat het zelfs nog. Kijk, we hebben, het heel, we hebben het net over dat er een zwarte kant is. Dat, dat er mensen zijn die, die, we, uh, die we wegzetten als minderwaardig. Ik denk dat we voor onze identiteiten altijd wel dat soort dingen nodig maar, hebben. wacht, wacht, wacht, wacht, wacht ik. Bedoel, ja. Het is, het is ja, een dat... leuk bericht, maar dat, ik denk dat we gewoon af en toe moeten zeggen dat zijn we niet en dat is stom Om iemand te kunnen zijn. Dus als we maar iedereen aardig vinden, iedereen meenemen en iedereen respecteren, dan zijn we uiteindelijk niemand meer. Nee, maar het lijkt me vrij simpel. Uh, we hebben ze nodig. Om er vervolgens weer aan te kunnen ontsnappen. Dat is ik, kijk, Zo eenvoudig uh, uh, kan uh, filosofie ja. nou ook niet zijn, toch? We hebben ze nodig om aan te ontsnappen, en dan is de vraag: dan kijk ik even naar Maarten, want die stelde hem naar aanleiding van dat mooie verhaal over uh, Veronese. Dan uh, is de vraag voor het laatste uur die we uit dit uur slepen, hoe ontsnap je aan de beeldvorming van de ander? Dat was hem, hè? Ja, kijk, ja, Maarten. is dat er, uh, weer... ik, ik knik, ja. Ja, oh, ja, ja. dat is uh, nauwelijks merkbaar. <laughs> maar ik zie het nu. Oké, okay, dat gaat de vraag worden voor het, uh, voor, het, uh, voor het volgende uur. En dan is dit het eerste uur geweest. Van Hoe word ik wakker in één nacht? Een programma van Human in samenwerking met VPRO en brandstof... vanuit Café de Smet in Amsterdam. Wat zaten zometeen na het nieuws op het spel... We praten verder met de vier filosofen. En het gaat dan over, we gaan nu specifieker worden, onze identiteit en werk. En natuurlijk is er ook weer mooie muziek bij de verhalen van het publiek dat hier in Café de Smit in Amsterdam zit. En blijf ons uw vragen en opmerkingen doorgeven. En denk met ons mee via Twitter. En zet erbij hashtag Wakenacht. Hashtag en kijk naar ons als u wilt via radio1.nl. We zijn er nu live te zien. Klik dan even op de webcam. Graag tot over een paar minuten. Dan beginnen we aan het tweede uur wakker in één nacht.